ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Veel Nederlanders hebben geen idee wat de coronaregels zijn in het buitenland. Blijkt uit een onderzoek van INO Research onder ruim 2000 mensen. En bijna de helft daarvan heeft helemaal geen idee. Deze vrouw heeft het wel allemaal uitgezocht. Ik ga naar uh, En Hoe zit het met uh, de coronamaatregelen daar? Ja, daar heb je geen coronamaatregelen. Dus dat was voor ons belangrijk, want onze zoon wordt dan 12 in de vakantie. Maar hij is nog geen 12, dus hij is niet ingeënt nu. En uh, ja, in heel veel landen moet dat wel vanaf 12. Ja, check dus of er coronaregels zijn voor je vertrekt. Want in sommige landen is een vaccinatie of een testbewijs nog altijd verplicht. Op het Noorse eiland Utøya is een monument onthuld... voor de slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik. Nabestaande overlevenden en hulpverleners waren bij die plechtigheid. En de namen van de 77 slachtoffers werden voorgelezen. Ismail hartje met Jacobsen, Blattman. Het monument zou eigenlijk vorig jaar worden geopend toen de aanslagen tien jaar geleden waren. Maar bewoners vonden toen de ontwerpen niet goed. Wandelaars hebben tijdens de nacht van de vluchteling meer dan 1 miljoen euro opgehaald. 2700 mensen liepen lange afstand in onder meer Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. Wat er is opgebracht gaat naar de stichting Vluchteling. Kattenliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Uitgeest in Noord-Holland. Want daar worden dit weekend tientallen katten gekeurd in een grote kattenshow. En die baasjes die verwennen hun prijskatten wel, sinds bij NH Nieuws. Hij wordt iedere twee weken thuis uh, wordt hij gewassen en geveund. Om die vachten uh, mooi in conditie te houden, lekker luchtig te houden. Hij, is, uh, hij heeft heel veel titels gehaald al. Hij is juniorwinner. Hij is nationaalwinner drie keer. Het is een kanskat. Ja, niet iedere kat kan trouwens meedoen. Het moet wel een echte raskat zijn. Het weer, het is een stuk kouder vandaag dan gisteren. Het is bewolkt, af en toe valt er een bui. Het is tussen de 16 en 24 graden. FM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat tussen Badhoeven en Amstelveen Stadshart een file van 4 kilometer. De vertraging is 20 minuten, het komt door een spoedreparatie, daardoor zijn er twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu ZFM Jazz.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 He learns a trick with pride. He makes it look so easy. It looks so clean. He moves like God's immaculate machine. It makes me think about all these extra moves I make and all these herky jerky motions and the bag of tricks it takes to get me through my working day. See? Yeah.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 Watch What Happens van de CD Live in Concert... in het Concertgebouw 2013. En daar is ook een DVD van verschenen. Die heb ik ook. En dan proef je de sfeer nog meer... als je die in je speler stopt... en heerlijk ook van de beelden kan genieten. Het loopt alweer tegen de klok van 12 en dat betekent dat we nog twee nummers te gaan hebben. Een van de grote...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 Volgende week Jeroen van Sluisdam als presentator. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.